1 Uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Minister Dijsselbloem wil interventiewet banken aanpassen. Zware aanslag in Irak op hoofdkwartier politie en spoorwerkers breiden acties uit. Het weer. Vanmiddag raakt de bewolkt en gaat het vanuit het westen regenen. In het midden en oosten van het land is er kans op natte sneeuw. Het wordt 5 à 6 graden. Morgen begint de dag bewolkt en regenachtig. Overdag knapt het weer op en komt de zon erbij en de middagtemperatuur ligt tussen 8 en 10 graden morgen. Minister Dijsselbloem van Financiën wil dat er aanpassingen worden gedaan aan de Interventiewet. Die wet maakt het mogelijk om in te grijpen bij banken met financiële problemen. In het tv-programma Buitenhof zei Dijsselbloem dat er veranderingen nodig zijn om eerder in te kunnen grijpen als het misdreigt te gaan bij een bank. Die interventiewet is geweldig dat die er is. Uh, anders had ik namelijk nou helemaal niet kunnen onteigenen. Waren we afhankelijk geweest van allerlei halve private uh, oplossingen waar uh, of de spaarder of de staat uh, slechter was uitgekomen. We konden nu deze, uh, dit instrument inzetten. Tegelijkertijd moet je ook vaststellen dat nou, het was de eerste keer was, de ja. eerste ervaring ermee. Dus we gaan het ook echt evalueren. En bent u en tevreden allerlei, over die interventie. Er komen allerlei vragen boven. Een van die vragen is... Um, waarom had de Nederlandse bank niet zelf kunnen ingrijpen op holdingniveau? En waarom is in de wet geregeld dat dan de Nederlandse staat het moet doen? Uh, dat is met... Als ik nu naar deze casus kijk... zou ik zeggen dat we de wet op dat punt moeten aanpassen. Dijsselbloem ging ook in op de suggestie van PvdA-leider Samson... om de bonussen van de voormalige sns top terug te halen. Volgens hem is dat nog niet aan de orde. We hebben nu wetgeving, maar die ligt nog bij de Eerste Kamer. De zogenaamde Clawback-regeling. Waarbij je eerder uitgekeerde bonussen kunt terughalen. Oké. Okay. Maar die ligt pas bij de Eerste Kamer. Dus zover is uh, het nog niet. En die kan ik dus gewoon nog niet benutten. In de Noord-Iraakse stad Kirkuk zijn bij een aanval op het hoofdkwartier van de politie. zeker 30 doden en tientallen gewonden gevallen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Een zelfmoordterrorist blies zich in zijn auto op en daarna probeerde een gewapende man... het hoofdkwartier in te nemen. Dat zou niet zijn gelukt. Kirkuk is de belangrijkste oliestad van Irak. De verschillende bevolkingsgroepen maken al jaren ruzie over de vraag... van wie de stad is. De val van de Syrische president Assad is nabij... zegt de Israëlische minister van Defensie, Barak. Volgens hem zal het einde van Assad ook een grote slag zijn voor Iran... bondgenoot van Assad en de aardsvijand van Israël. Barak deed zijn uitlatingen op een wereldtop van diplomaten en ministers van Defensie in Duitsland. Een paar dagen na berichten over een Israëlische luchtaanval op een wapenkonvooi in Syrië. Dat konvooi zou wapens hebben vervoerd, die waren bestemd voor Hezbollah in Libanon. Volgens Barak zijn Iran en Hezbollah de enige bondgenoten die Assad nog heeft. Dit is het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Spoorwerkers gaan op meer plekken in het land het werk neerleggen. Gisteravond begonnen ze met acties bij Amersfoort... uit onvrede over het aanbestedingsbeleid van ProRail. Volgens vakbond FNV-bondgenoten vrezen de spoorwerkers... dat ze de dupe worden van het beleid... omdat aannemers het werk aan het spoor voor weinig geld moeten uitvoeren. Vakbondsbestuurder Egon Groen. Wat er mis is met het aanbestedingsbeleid van ProRail... is dat het uh, leidt tot een race naar de bodem... Uh, wij hebben de afgelopen dagen uh, kunnen lezen en horen uh, dat uh, volgens ProRail zelf, maar ook Structomrail en uh, de inspectie voor leefomgeving en transport, uh, het prijsniveau bij de aanbesteding inmiddels dusdanig is dat spoorprestaties en veiligheid in het geding lijken te zijn. Mm -hmm. uh, datzelfde prijsniveau uh, draagt er ook zorg voor dat de werkgelegenheid enorm onder druk staat in de bedrijfstak. De vakbond heeft met de spoorwerkers een aantal eisen op tafel gelegd. Wat wij willen is dat uh, in de spoorwegwet wordt opgenomen dat uh, de mensen die uh, aan het spoor het onderhoud doen... bij het verlies van het uh, concessiegebied automatisch mee overgegaan met behoud van hun arbeidsvoorwaarden. Dat is wel de belangrijkste eis uh, op dit moment. En wij vinden dat de werkgevers daar samen met ons in moeten optrekken uh, om dat voor elkaar te krijgen. Volgens FNV-bondgenoten zijn de acties publieksvriendelijk. Treinreizigers zullen er geen last van hebben. Australië bereidt zich voor op het bezoek van PVV-leider Wilders... aan het land, later deze maand. De uh, autoriteiten doen dat, maar ook een ultranationalistische organisatie... die heeft een audioboodschap uitgebracht... met een duidelijke oproep aan zijn aanhangers. Correspondent Robert Portier over die audioboodschap. Opvallend eraan is dat ze protesten verwachten... en dat de leden worden opgeroepen om zich met geweld te verdedigen... als demonstranten proberen om de toegang te verhinderen. Daarbij zeggen ze dat zelfs wanneer moslims dreigen met geweld... alles wat daarop volgt zelfverdediging is. Ja, want wordt dat verwacht dat, dat moslims ook naar die bijeenkomsten komen? Ja, de islamitische organisaties hebben tot nu toe opgeroepen om het bezoek zoveel mogelijk te negeren. Op die manier hopen ze natuurlijk dat het bezoek van Wilders minder aandacht zal krijgen. Eh, of er daadwerkelijk protesten zullen worden ge georganiseerd, dat is afwachten. De locaties waar de drie lezingen worden gegeven, die worden op advies van de Nederlandse politie pas 48 uur van tevoren bekendgemaakt. En het doel is natuurlijk om te voorkomen dat er massale protesten worden georganiseerd, maar of ze daarin slagen is afwachten. Nou, hebben de autoriteiten al gereageerd op deze onrust? Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat ze zich achter de schermen heus wel zorgen zullen maken over het bezoek. Maar in het openbaar hebben ze nog niets van zich laten horen. Nee, nou die locaties van die lezingen zijn, zijn dus niet bekend. Maar is er verder wel wat meer bekend over het programma van Wilders in Australië? Ja, hij houdt dus uh, drie lezingen in Australië. Eentje in Melbourne, eentje in Perth en in S uh, Sydney. Uh, hij zal een, totaal ongeveer een week in het land verblijven. En uh, eigenlijk was hij van plan om in november al te komen. Maar de minister van Immigratie die hield toen zijn visum tegen. Wilders heeft dit weekend in een interview... met een gerenommeerde Australische krant die minister uitgedaagd... om hem te ontmoeten, zodat hij in ieder geval uit eerste hand kan leren... wat de ideeën zijn van Wilders. Maar Chris Bowen, die minister, die reageerde ditmaal wel razendsnel... En die het weten dat hij daar geen enkele interesse in heeft. Al dus Robert Portier. In drie dagen tijd hebben meer dan 100.000 mensen de bioscoopfilm Verliefd op Ibiza bezocht. Daarmee heeft de film volgens het Nederlands Filmfestival de status van gouden film bereikt. De romantische komedie van regisseur Johan Nijenhuis speelt zich af op het vakantieeiland Ibiza. In de film spelen onder andere Jan Koyman, Willeke van Ammerrooy en Gigi Ravelli. In Frankrijk heeft een groep jongeren een hoge snelheidstrein laten stoppen door rode fakkels langs het spoor te zetten. De TGV was uit Marseille vertrokken en reed door een buitenwijk toen de machinist na het zien van de fakkels op de rem trapte. Zo'n twintig jongeren probeerden daarna aan boord van de trein te klimmen, maar dat mislukte omdat de politie snel te plaatsen was. Tien jongens konden worden opgepakt, de trein kon na twee uur weer verder. Een twintigjarige jongen is levensgevaarlijk gewond geraakt bij een motorkapspel. Hij was vannacht in Odilia Peel in Brabant voorop de auto van een vriend gaan liggen... om zo een filmpje voor internet te maken, de politie. Hij was uh, op de motorkap van de auto gaan liggen. De auto een stukje gereden, is hij er afgevallen, hebben ze dat nog een keer gedaan. Het is hij weer afgevallen en toen is het misgegaan, is uh, de auto over het slachtoffer heen gereden. Dus wat dat betreft een waarschuwing voor jongelui. Het is natuurlijk wel leuk uh, uh, grap uithalen, die filmen en eventueel op YouTube zetten. Maar in dit geval is het natuurlijk uh, helemaal misgegaan. Dan moet je dit soort dingen gewoon niet doen eigenlijk. De jongen ligt in het ziekenhuis en is nog altijd in levensgevaar. De bestuurder van de auto is opgepakt, maar na een verklaring weer vrijgelaten. De Partij voor de Dieren gaat in de Tweede Kamer pleiten... voor een landelijk vuurwerkverbod tijdens het broedseizoen van vogels. Kamerlid Ouwehand zei dat in het radioprogramma Vroege Vogels. Ze wil dat er geen vuurwerk meer wordt afgestoken op 30 april en 5 mei. Ouwehand verwijst naar een uitspraak van de bestuursrechter in Amsterdam... die het traditionele koninginnedagvuurwerk in Weesp heeft verboden... op basis van de Flora- en Faunawet. Ze gaat staatssecretaris Dijksma vragen om een landelijk verbod... of wil dat de staatssecretaris er anders bij gemeenten op aandringt om af te zien van vuurwerk in het broedseizoen. In Nijmegen is de wedstrijd NEC-Vitesse aan de gang. Frank Wilaert. 37 minuten zijn we onderweg. Het is nog 0-0, maar dat is een klein mirakel. Want NEC, veel scherper in de duels, wil heel graag winnen, creëert ook kansen. Maar het alloude probleem van de Nijmegenaren doemt dan weer onmiddellijk op. Want uh, het scoren is een probleem en kansen zijn er geweest door een hele grote voor Rex op aangeven van Kolwijk. Goed verdedigd ook door Callas. Van dichtbij kan Rex de bal er net niet in krijgen. Platje met een goede volley waar Veldhuis een antwoord op had. Janssen vervolgens met de enige kans tot nu toe voor Vitesse even opletten. Amieux korte hoek en dan zit hij erin. En dan is het toch 1-0 voor NEC. En ik moet eerlijk zeggen, dat is meer dan dik verdiend. Amieux schiet de bal in de korte hoek. Hij is al een paar keer mee opgekomen vanaf die linkerkant. En iedere keer maakte hij de verkeerde keuze. En nu zag je iedereen weer kijken benieuwd wat hij gaat doen. hij verrast Veldhuizen in de korte hoek. Die had daar die bal natuurlijk moeten hebben, de doelman van Vitesse. Maar hij is te laat, rekende ook op de voorzet, maar die kwam niet. Het werd een schot op doel van de Fransman in dienst bij NEC. Veel kansen gehad, nog een bal op de lat van Platje. Maar uiteindelijk dus de goal. Voor NEC dik verdient Vitesse dat hier loopt te verdedigen. Dat hier loopt te voetballen. Als de ploeg die weet dat het op papier beter is... Een tikje arrogant overkomt, maar op het veld overal te laat waar NEC de duels wel scherp ingaat. En bijna al die duels ook weet te winnen. En zo steeds een overtal in de aanval weet te creëren. Maar al die steekpaasjes in de richting van Platje, in de richting van Rex, ze kwamen maar niet aan. Uiteindelijk dus was er Amieu, die zet NEC, verdient op een voorsprong. Na 38 minuten is het 1-0 voor NEC tegen Vitesse in Nijmegen. Bij de wereldkampioenschappen bobsleeën in St. Moritz... kwam Edwin van Kalker dit weekend in actie in de viermansbob. Erik van Dijk. Gisteren eindigde Edwin van Kalker, de Nederlandse bobslee op een matige 16e plaats in het tussenklassement. Hij was... Vorig jaar nog vierde op de WK Leek Plessit. Dat was een unieke prestatie. Een prestatie die nu niet kan evenaren... omdat hij nog steeds last heeft van een hemstringblessure. Wat last aan de start, maar vandaag liet hij zien bij de wereldtop te horen. Hij eindigde in de derde afdaling van vier als tweede. En dat is een bijzondere prestatie voor Van Kouker. Alleen zijn achterstand is zo groot dat die hele goede derde afdaling hem maar twee plaatsen verder helpt. Hij eindigt uiteindelijk als veertiende op het wereldkampioenschap bobsleien in de viermansbob. En de wereldtitel ging naar het Duitse team van Maximilian Arndt. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Minister Dijsselbloem van Financiën wil de interventiewet... die bedoeld is om bij banken in te grijpen, aanpassen. Volgens hem zijn wijzigingen nodig om vroeg ingrijpen... bij banken met financiële problemen mogelijk te maken. Dijsselbloem zei ook dat hij nog niet over de instrumenten beschikt... om bonussen terug te vorderen. Bij een aanslag op het politiehoofdkwartier in de Iraakse stad Kirkuk zijn meer dan 30 doden gevallen. En spoorwerkers breiden hun acties tegen het aanbestedingsbeleid van ProRail uit. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze kerstconferentie. De haal nog hij hier over de Ja, Dit is een goed stel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Tweede, tweede uur van de perstribune van Max. De gast Arnold van der Leijden. Topbokser in het verleden. Vliegende Jules van der Wart, op pad, in Kloetingen, Zeeland. Op het antwoordapparaat deze week een klacht van een luisteraar... over de extra journaals van afgelopen maandag... toen bekend werd dat de koningin zou gaan spreken. Even heel kort samengevat dat dat mogelijkerwijs een aftreden zou kunnen zijn. Ja. Ik stel voor, Ron, blijf aan de lijn en meld je wanneer er iets nieuws te melden is op dat front. Dat wij doorgaan met ander nieuws. Dames en heren, thuis blijft u gewoon kijken naar Nederland 1 en 2. En zo uh, vervielen een heel aantal uh, reguliere programma's. Bijvoorbeeld Sesamstraat. En waarom? Vraagt straks aan Gerard Timmer, directeur televisie van de publieke omroep. Houd u op de hoogte van de wedstrijd NEC Vitesse zojuist gescoord. Stand 1-0 in het voordeel dus van de Nijmegenaren. Deperstribune.nl voor reacties en vragen. Of Twitter mag ook. Hashtag Perstribune. op twee uur, De Perstribune. Max. Goedemiddag, Arnold van der Leijden Fijn dat je er bent. Ja, heel leuk. Waar kom je nu vandaan op zo'n zondag? Ik, eh, van thuis. Ja, begrijp ik. Waar uh, staat thuis? Ik een vrij weekend in België tegenwoordig. Ik woon tussen... Uh... In de buurt van Antwerpen. Ach, wat een grote stad. Ja, mooie stad. Mooie ja, stad. Nou ja, Maar ja, voor een jongen uit het Limburgse land. Sorry? Voor een jongen uit het uh, Limburgse land. Ja, ja, maar je moet, de, je moet ook wat, wat groter worden en groter oh. denken. En op een gegeven moment uh, ga je toch veranderen. Ja. Ja. Ik, ik zag op jouw Twitter-account dat je gedichtjes schrijft. Gedichtjes schrijft? Um, ja. Ik, ik hou meer van woordspelingen. woordspelingen. Wel dingen die je juist motiveren om, uh, om weer door te gaan. Ja. Heb je er één bij de hand? Of is dat uh, te veel gevraagd nu? Ja, de, in, in gedachten heb ik één. Ja. Uh, winnen start altijd weer met opnieuw beginnen. Het is onderdeel van mijn mentaliteit. Waar ik mij met vertrouwen, integriteit en passie aan vasthoud. Het is wie ik ben. Hoe... Uh, uh... <laughs> Vind je, weet, mooi, vind je het mooi? Ja, ik, vind, nou, weet je, ik, ik vind het mooi, ik vind het mooi. Je zegt een heleboel dingen ja. dat ik denk, ja, daar moet je allemaal goed over nadenken. Uh, ik bedoel, in zo'n eerste zin zit al zoveel om te denken... dat je denkt, oh, die tweede, en dan kom, ja. kom je nog eens met een wijsheid. Ja, dankjewel, maar dat is... Maar, ja... ja het zet je juist aan het denken. En het is juist goed om daar juist met mensen ook over te sparren. Want dan, kon, dan kun je tot die scope. Ja, nee, dat is, dat is prachtig. Alleen, weet je wat ik... Uh, het gevoel heb denk ik, dat past niet bij een bokser, maar dat kan aan mij liggen. Ja, ja, maar dat is het imago nog steeds. En dat is juist jammer. Het is ook, ook, ook op weg hier naartoe, mm. uh, luister ik al naar jouw programma en wordt nog steeds aangekondigd als ja, dan wel voormalig bokser of bokser. Maar ik ben al lang geen bokser meer. Nee, maar dat, dat is wel de één. status uh, ja. van je, he, van je verleden... waar, waar je ja. op grond van waar je ik, voort, ja. voortakkerd. Ja, dat klopt, en, want het is mijn fundament, het is ja. mijn basis. En dat is heel mooi, maar uiteindelijk de afgelopen 21, 22 jaar... Ja. heb ik me natuurlijk wel als mens uh, uh, ja, verbeterd. En, en ben, hmm. ik ben ik veranderd, Ik ben een heel ander mens geworden. Ik ben geen bokser meer. Nee. Alhoewel ik natuurlijk wel de associatie nog met de bokssport. Ja, al twintig jaar ben je geen bokser meer. Maar kun je, kun je toch uitleggen hoe het komt dat, uh, dat je dichten, gedichten, eigen werk... Ja. niet direct aan de bokssport kunt koppelen? Ja, je kunt het wel koppelen, want als je kijkt naar de geschiedenis... de grootste sportman uit de, uit de geschiedenis is Mohammed Ali... In, van mij een van de Ja, mensen. maar dat uh, denk ik en, niet van en, als een dichter. Jawel, en hij, hij maakt ook de woordspelingen, uh, gedichten om zichzelf te motiveren en te inspireren mm. om iedere keer weer uh, die handschoen op een ja. goede manier op te pakken. Maar die dichtader van jou, uh, wanneer is die opengegaan? Weet je dat? Nee, ik, ik vind het gewoon leuk om, uh, om altijd dingen op papier te zetten. Eigenlijk in de jaren tachtig al, toen ik naar, naar Hongarije ging... en naar Oost-Duitsland om daar te trainen, om daar beter te worden. Dan deed ik altijd al dingen op papier zetten. En, en dat vind ik interessant, om daarover ja. over te filosoferen... om daarnaar te kijken, om erover te lezen... en ook dingen zelf op te schrijven. Dan, dan ontwikkel je je iets... Voor jezelf en voor anderen. En wat inspireert je tot de gedachten zoals je die juist verwoord hebt? Ik bedoel, waar haal je de inspiratie vandaan? Door te lezen, door naar met andere mensen te sparren, door naar andere mensen te kijken. En uh, dat vind ik heel erg belangrijk. Het leven is een consequent leerproces. En, uh, en dan moet je openstaan. Dan moet je echt sintuigelijk scherp zijn om, om dingen op te pakken ja. en op te zuigen. En ja, zo ben ik altijd geweest en dat doe ik, dat doe ik altijd. Zijn ze publicabel? Ga je ermee de boer op? Nee, ik speel er wel eens mee. Ik, ik geef nu trainingen, workshops en uh, veranderingsprocessen binnen bedrijven. Dus ik houd dit wel eens voor uh, bij mensen. Uh, en meestal wordt het ook gezien als een soort van spiegel... om daar eens in te kijken en dan voor jezelf eens te denken... Uh, om, om definities te geven van ja. waar haal je nou vertrouwen uit? Wat, wat betekent integriteit voor jou? Uh, mm. Wat zijn je passies? Ja, dat zijn gewoon uh, fundamentele vragen. Universele vragen waar, ja. waar mensen iets mee moeten nou ja, doen. Ja, dat zijn discussiepunten. Want ja. ik bedoel, jouw integriteit hoeft niet de mijne te zijn. Nee, hè? Dat, dat, zijn dat is heel rekbaar. Niet iedereen ja. heeft hetzelfde geweten. Niet iedereen heeft hetzelfde fatsoen of dezelfde normen en waarden. Ja, en dat moet je ook zo houden. Want, want iedereen heeft zijn eigen identiteit. Maar het ja. is, is wel mooi om, uh, uh, om ook een, uh, een basis ja. te hebben. Ja. Ja. Frank Wilaar, de actualiteit NEC Vitesse. Laatste tellen van de eerste helft zijn bezig. We zitten in de blessuretijd. 1-0 voor de Nijmegenaren. En op het moment dat die goal viel, zei ik al, het is meer dan verdiend dat de NEC voorstaat. Want het is beter, het is scherper. En uh, dan, het heeft ook de, als, eigenlijk als enige echte kansen gecreëerd. Eén schotje van Theo Jansen, die inmiddels ook een gele kaart heeft gekregen voor Vitesse hebben we gezien. Van de Arnhemers verder niets gezien overal te laat op het veld. En uiteindelijk sta je dan met 1-0 achter door die goal... vlak voor de rust van Amieu. En dat is, uh, zoals gezegd, dik verdiend voor de Nijmegenaren. Dat is de ruststand in uh, Nijmegen. Ben jij ook een voetballiefhebber, Arnold? Ja, ik hou van voetbal. Voordat we daarop nou door doorgaan, <laughs> ik wil wel, wel zeggen... weet je het is ja. altijd wel goed. En dat is ook een stukje discipline... Om, uh, om gewoon paradigma's te hebben. Dus dat je je vasthoudt aan een bepaald model, iets, een woord... Ja. Iets wat je kracht geeft en inspiratie geeft. En daar is dat eigenlijk op gebaseerd waar we het net over hadden. En wat geeft jou inspiratie als woord? Uh, mij geeft inspiratie dat ik me vast kan houden aan mijn, mijn waardes. Uh, ja, fundamentele waarden. Noem eens een fundamentele waarde. Uh, fundamentele waarde is vertrouwen. is integriteit waar ik het al over had. En is ja. dus passie, dat is voor mij elementair. Ja, bestonden uh, die, die eerste twee genoemde vertrouwen en uh, verheid ook in de bokssport, denk je? Ja, zeker. Ja? Ja, zeker. Omdat, uh, dat is ook een mooie gedachte... omdat nergens de gelijkwaardigheid zo groot is als in de ring. Op een voetbalveld toch ook? Nergens is de gelijkwaardigheid zo groot als in de ring. Dat de eens. confrontatie zo groot is in, in een voetbal, op een voetbalveld. Want ik heb ook lang gevoetbald. ben je met elf man. En komt het ook op individuele klassen natuurlijk ja. uit. Maar dan kun je altijd je ook nog verschuilen achter de ander. Ja. Maar in de ring is het een uh, beetje in. Handschoenen aan. Spotlights zijn gericht op Jou en je tegenstander en om dan te overleven, om dan je strategie te vinden, om veiligheid te kunnen kiezen en op de juiste moment toe te slaan. Dat is zo fundamenteel, dat is zo essentieel en dat is zo comforterend. En dat is um, ja, daar heb ik veel uit geleerd. Ja, het is letterlijk een gevecht. Maar je zei net: uh, ik kon ook goed voetballen. Ja. En toch heb je de keuze voor de boksport blijkbaar uh, gemaakt. Gezien het verleden. Ja, je ziet en je hoort. <laughs> ik maak een diepe zucht. omdat uh, ja, ik, ik kijk ook naar het voetbalbeeld. Er is rust nu bij het voetbal. Maar ik, ik ben voetbalfanaat. En ik ben een ongelooflijke voetballiefhebber. En ik kom ook uit een voetbalfamilie. Want, mijn is, is, waar, waar zit je dan in Limburg? Uh, in Sittag. Ach, uh, Fortuna. Mijn, Fortuna Sittag natuurlijk, mijn club. <laughs> en uh, ik ben grootgebracht in het, in, in het voetbal. En ik heb lang gevoetbald tot mijn achttiende. En eigenlijk op 18 jaar geleefd heb ik de keuze gemaakt voor boksen. En niet omdat ik dat leuker vond, maar omdat ik daar beter in was. En ik wilde groeien als mens en als persoon. En daarom ben ik doorgegaan met, met de bokssport. En natuurlijk ben ik van die sport gaan houden en heb ik daar heel veel... Heb ik daar heel veel uitgehaald, maar uh, nu nog steeds. Uh, ik hou van voetbal. Zeg maar, Groeien als mens en persoon in de boksport. Wat is dan je doel? Wat, wat, wat is groei en uh, mens worden in de boksport? Ja, het, het is belangrijk, want natuurlijk uh, je uiteindelijk je doel is met waarom je iets doet en waarom je uh, topsport doet. Maar oh ja, de naïviteit en, zou zeggen, uh, om prijzen te winnen en om, om de beste te zijn in ja, deze discipline. Ja, tuurlijk, dat is iets. Dat is uh, een ideaal wat je wilt nastreven. Maar het uh, topsport gaan doen is bij mij, voor iedereen is dat pers een persoonlijk iets, is het voortgekomen om uh, mijn, uh, mijn, uh, mijn eigenschappen te ontwikkelen? Om mijn frustratie en pijn en een beetje uh, agressiviteit die ik had in mijn jeugd, om die te kanaliseren, om, uh, om zelfvertrouwen te krijgen. Waar was dat om, dan om... frustratie en pijn in jouw jeugd? Ja, ik was een onzeker jongetje en altijd vechten op het schoolplein en, uh, en onzeker en. Uh, ik had weinig zelfvertrouwen en door te gaan sporten dan voelde ik me goed. En dat kon ik goed. En daar was ik, uh, ja, daar was ik goed in. En dan kreeg je meer vertrouwen. En, en dat ja. heb ik eigenlijk vastgehouden om me daar verder in te ontwikkelen. Hmm. We hadden het net over dichten en over je eigen werk. Maar is er, is er een, een dichter aan te geven bij wie jij ook weer inspiratie vindt? Ik bedoel, is er ergens een dichter of dichteres te noemen... door wie je onderweg bent aangeraakt? Oeh, een ja, mooie vraag, man. Filosofisch. Gaat, gaat, nou ja, ik kan me voorstellen, nee, kijk, ik op middelbare school, ja. dan moest je gedichten lezen. En de meeste vond je niks aan. En toch was er af en toe één, bij ja. mij is dat Ed Hornik geweest. Ja. Dat is niet eens zo'n grote in, in het rijtje van, wel een bijzonder. maar Of J.C. Ja. Bloem, weet je wel, dat soort... Uh... We, weet je, uh, uh, van, vanuit dat oogpunt, en uh, die deed ook woordspelingen. Het is niet echt een dichter, maar het is wel een man die mij uh, altijd heeft geïnspireerd. En die komt uit theater en het show. Hij he. was de bekendste sitter daarna die er ooit is Ach. geweest. En ja, de, je weet waar ik naartoe wil. Is Stone Hermans. Ja. En, en die heeft mij geïnspireerd om, uh, om uh, me te uiten. En om ook dingen op papier te zetten. En ja. dingen op te schrijven. Op hele, hele simpele manieren. En Mohammed Ali. Omdat wat, ik, wat we al zeiden in het begin. Was ook een soort van dichter. En uh, zijn kortste gedicht ter wereld is. Hij heeft de kortste gedicht ter wereld geschreven. Noem het. Dat gaat als volgt. Mi, we. Mi, we. Uh, dat, uh, dat soort dingen inspireren mij weer om weer een next step te maken. Arnold, ik neem je even mee terug naar Barcelona 1992... tegen een uh, zeer bekende tegenstander uit Cuba, Felix Savon. Goed van de links toe, die was op het hoofd van de Cubaan. Dat was sowieso een treffer. En dan is het maar te hopen dat hij gezien is. En hij zal er meer moeten plaatsen zo. Juist, juist, juist, juist. Zet hem vast. Dit zijn geen stooten die aankomen van de Wegkomen daar, Arnold. Wegkomen daar. Goed. En het is gedaan. Het is weer brons voor Arnold van der Leijden. Ja, Arnold, dat was brons. Brons, ja. ja. Dat, dat, dat was het hoogst haalbare uiteindelijk. Denk je dat dat de kroon op de carrière was? Ja, nee, kijk, er zijn meerdere punten. De, die drie keer spelen, het grootste sportevenement ter wereld, dat is mooi. En, en drie keer brons winnen. En, en die, die drie bronsmedailles hebben allemaal een, uh, ja, een andere kleur voor mezelf. Hebben ze dus toch een andere kleur. Die eerste is natuurlijk ja. fantastisch, Los Angeles. De tweede is een teleurstelling, want dan ben je de grote favoriet. Er zijn een aantal toplanden die niet meedoen, hè, zoals de Oostblok. En daar haal je het dan niet door allerlei omstandigheden. En, en de laatste jaar tegen mijn, grote, mijn grootste concurrent, tegen Felix Safon. En ja. ik was toen 29. En eigenlijk eh, toch wel moe als bokser zijn. En, eh, dat was voor mij op dat moment het hoogst haalbare. Dus ja. dan moet je ook tevreden zijn. Dat is een mooie zin, hè? drie keer brons, drie verschillende kleuren. Ja, dat is natuurlijk de achterliggende gedachte, gedachte. Voor, jou, hè? voor ja. ons is brons brons, maar voor jou heeft het een Ja, precies. We, weet je wel, daar wordt ook zo naar gekeken. En, en, en dat is ook soms wel terecht. En als je supporter bent of je bent journalist en je ziet, ah ja, hij, hij is favoriet voor goud, ja. maar hij haalt dan weer brons, is dan is dat een teleurstelling. Voor mij ook. Maar ik weet wel wat. Maar als je het in wat, het perspectief uh, ja. van de tijd zet, hmm. is dan, blijft dat dan een teleurstelling, die nee. bronzen medaille? Nee, nee. Zeker als ik er nu op terugkijk, is dat uh, voor mij. Ik ben er nog steeds trots op. Omdat uh, een klein boksland als Nederland. En als je dan zeg maar hmm. toch acht, negen jaar, bijna twaalf jaar aan die absolute top kunt acteren. Ja, dat is een compliment waard. Ja. Maar heb je er nooit spijt van gehad dat je dat uh, uh, uh, prof-lidmaatschap aan je voorbij hebt laten gaan? Want je bent altijd amateur gebleven? Uh, ja, zeker. De, uh, mijn ego wel. Mijn ego. Mijn ego zegt, oeh. En, en nog steeds. Is ik zou even alleen maar mijn portemonnee. En, en nog steeds ja. is dat een vraag die ja. Natuurlijk had ik het wel een keer waar willen maken. en ook een keer een overstap willen doen mm. naar de pros. Er zijn jonge pros geworden. die heb ik allemaal verslagen. en die hebben echt kapitalen met, mm. met geld verdiend. Maar dat is ook niet alles. Ik, ik heb die keuze gemaakt. en ik kijk er met heel veel plezier op mm. terug. En dan moet je nu niet uh, met weemoed terugkijken op het feit. dat je niet die stap hebt gemaakt. En zo was ik toen op dat moment. Mm. om die beslissing niet te nemen. En uh, ja, dat moet ik accepteren. Arnold. Um... We vragen onze gast, elke gast hier, altijd even naar uh, hun nieuws uh, van de afgelopen week. Uh, en de sportgast vragen we dan, uh, zoek het vooral als je wilt in de sport. Waar kom uh, je op uit? Ja, uh, deze week, uh, natuurlijk een moment waar, waar iedereen uh, uh, meteen naar luisterde en voor de buis zat, is uh, ja, het oranje gevoel. En uh, uh, onze prins... Uh, die bekend heeft gemaakt, of uh, wat bekend werd dat hij de koning gaat worden. Dat was natuurlijk uh, een mooi moment. En voor de sport heeft dat ook wel wat te betekenen. Want uh, uh, prins Willem-Alexander, nu nog prins, bijna koning... die is de enige IOC-lid voor Nederland. En hij gaat afscheid nemen. Dus uh, uh, dat vind ik toch wel het sportmoment. En ook voor ons weer een, uh, een reflectie... Want we moeten wel ervoor zorg dragen dat wij in dat internationale, boxen, euh, internationale Sport, topsport... Ja. op het hoogste niveau blijven meeacteren. Nederland dreigt een belangrijke stem te verliezen bij het IOC. Als dit gebeurt, dan is het voor het eerst sinds 1898... dat Nederland zal ontbreken in de top van het IOC, dus 115 jaar geleden. Het Internationaal Olympisch Comité benoemt altijd zelf haar eigen leden. Recht van automatische opvolging is er niet. Arnold, en wie zou het moeten worden? De opvolger van de prins. Um, ja, een Nederlander. Ja? Dat, dat, dat is belangrijk. En uh, Natuurlijk uh, hoor je al wat namen. En, uh, Pieter van de Hogeband. Pieter die heel gepassioneerd is. En, uh, en, en ik denk nog nog de verbinding maakt met sport. Dat, dat doet hij nog heel goed. Ik heb ook regelmatig wel contact met hem. Dus dat is misschien een mogelijkheid. En... Uh, ja, voor de rest is het nu even een diepe zucht. Ik, ik weet het niet op dit moment. Ja. Wie, de, wie internationaal uh, bestuurlijk uh, daar een goede invloed op nee. zou kunnen hebben. Maar wat denk je, is het wel automatisch dat er een Nederlander in komt? Of kijkt men daar toch gewoon uh, overheen als ze willen bij, uh, bij dat comité? Uh, ja, André en, en dat zou ook misschien ja. nog een, een je, goede, maar, goede ik, kandidaat ik, zijn. Ik denk en denk Arnold van der Leiden misschien die, ook, die, ik heb die, geen idee. Die is ermee bezig. En, uh, ik ben zelf actief bij de Women uh, Boxcommissie uh -huh. in Europa. En ik ben ze zeker wel geïnteresseerd in het, ook in het uh, bestuurlijk, op bestuurlijk vlak... wat dingen te gaan doen. En, uh, maar ik draag mezelf niet voor, nou, voor, om, voor die positie al. Ik denk wel dat het heel erg belangrijk is dat er, uh, dat er een Nederlander komt... en dat wij uh, actief blijven in, het internationale, in de internationale sport. Ja. Maar, ja, maar ik hoor dus wel enige ambitie van jou in die, in die richting. Ik, bedoel, ik begrijp best dat je niet direct het IOC voor ogen hebt... want dat, dat is ongeveer het ultieme eindpunt. Maar uh, als je zegt, ik wil wel iets gaan doen bestuurlijk... waar denk je dan zelf aan? Ja, bestuurlijk, daar ben ik nog niet helemaal uit. Je ziet mijn twijfel in mijn, in mijn reactie op, op je vraag. Uh, maar ik wil wel iets blijven doen in die sport. Ja. En uh, blijven meedenken. Maar dan denk ik meer aan het managen van En ik denk dat het ook heel erg belangrijk is in deze tijd. In, in de commerciële sport. Dat alles heel goed gemanaged wordt door, door topmanagers. Die, uh, die met een bepaalde ja. visie, met een bepaalde strategie. Leiding geven aan topsport. Straks hoort u meer, Arnold van der Leijden. En dan hoort u ook de klachten ingesproken op ons antwoordapparaat. Maar beloofd is beloofd, ook onze vliegende kiep moet weer aan zet komen. Daar is hij, Zul van der Wart. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende, vliegende kiep. Katie van Oosterhagen zit er nog steeds in Kloetingen. We hebben het net over uh, ja, jouw messen gehad die, uh, die je zelf snijdt. Um, het is ook 60 jaar geleden dat de watersnoodramp is geweest. Jij bent. Uh, jij was 3,5, nog een peuter. Kan je er nog iets van herinneren? Nou, van het gevaar en al, het, uh, al die rampen, al die, die doden en dat zulke dingen weet ik dus niet meer. Ik weet wel dat we naar het dorp moesten, waar mijn opa woonde. Waar het ook wel nat en uh, vervallen was. En, uh, maar het één stukje van het eiland bij Cinematische Dijk, dat is uh, droog gebleven eigenlijk. En, uh, maar bij ja, jullie niet, want ik, heb, ik zie foto's waar jullie huis ook onder water staat. Ja, we moesten dan... Uh, S'nachts heeft mijn vader ons uh, meegenomen naar, de, ja, naar, naar zijn moeder, dan, naar mijn opo. En dan zijn we daar uh, al die tijd geweest. Het huis heeft maar een meter ongeveer onder water gestaan. Dus dat... Uh, ja... Dat was natuurlijk... Uh, deze polder die liep dan langzaam. Die dijken waren niet doorgebroken, maar die liep gewoon vol... omdat uh, de andere polder zo bestromen. Ja. Maar kun jij dat nog herinneren? Nou, bepaalde dingen. Ik, soms weet ik niet of je nou van fotootjes weet of van vertellen ja. als je zo jong bent. He, dat, uh, nou ja, dat, dat, dat in het dorp daar zo, dat zo'n rommel was... en dat we hier ook vaak speelden... En dat er van die vloedplanken uh, voor, want hier was de haven, waar dan van die vloedplanken stonden en daar water door zijbeelden, dat weet ik dan ook nog wel. En dan zie je ook wel eens van die, uh, dat ze de polder aan het leegpompen zijn. Als we dat op een foto zien, dan is het veel kleiner dan zag ik het dan toch wel in mijn gedachten had eigenlijk. Ja. Jullie wonen in Sint maartensdijk ik zie ook een foto van uh, koning Juliane met jouw vader? Ja, maar die, die was toen in Sint Anderland uh, op bezoek uh, daar zo. Dus dat, uh... En jouw moeder met jou ook op een kart? Door het water heen? het water ja. Op een gegeven moment dan moest het huis weer uh, langzaam schoongemaakt worden... Als toen het water uh, zakte. Dus dan gingen ze uh, ja, met de kar en de paarden voor uh, naar, naar het huis toe. Maar bij jullie, uh, in het dorp, in Sint-Maartensdijk uh, zijn bijna geen mensen overleden. Maar vijf kilometer verderop wel een paar ja, honderd. Ja, dat was aan het dorpje Stavanis. En daar zijn er denk ik iets van uh, 500 of zo. Ik weet niet precies hoeveel het er waren verdronken dan eigenlijk. Dus dat, uh... Heeft dat invloed gehad op je jeugd, denk je? Nou, je weet altijd dat het er was. De, de staan dus een dijk verder staat er dan ook een, een vis, een standbeeld. Dat was dan ook voor de watersnoodramp. Dan weet je ook nog wel dat dat, uh, ja, dat, dat daar geplaatst is. En zulke dingen. Ja, en... Ik natuurlijk altijd wel van gesproken. Als het dan weer stormde, dan was het altijd wel van... Goh, hey, toch gaan ze dan weer bij de dijk kijken en het zal het allemaal wel goed gaan en zo. Maar die angsten zelf hebben we goed gehad. Hoe groot was jullie gezin? We hadden acht kinderen. En vier meisjes die gingen wielrennen? Ja. Vier meisjes die uh, gewielrend hebben. Op hoog niveau ook? Uh, ja, ja, drie wel dan, denk ik, ja. Maar jij, ja, jij bent wereldkampioen geworden. Um, we hadden in het eerste uur al, helaas waren er geen Olympische Spelen. Uh, ja, je zei zelf al, uh, ja, in die tijd uh, was je misschien net zo goed als Marionne, Forst nu en, uh, en Leontien uh, van Moorsel. Dus je had ook uh, Olympische medailles kunnen winnen, maar dat was in die tijd nog niet. Maar hoe kijk je nu naar, tegen het huidige wielrennen aan? Ja, goed, ik vind het wel met jammer dat het allemaal zo... Uh, ja. Met hij al die doping gaat doen, vind ik toch wel heel erg uh, vervelend, allemaal. Maar het is en blijft gewoon toch een mooie sport. En ik denk dat hij gewoon. dat het gewoon toch blijft. dat het toch iedereen de warm voor zal blijven lopen. Ja. Kun, jij, ja. kun jij je voorstellen dat er zoveel doping werd gebruikt? Want we wisten wel wat, denk ik. maar dat het zo erg was? Ja, maar het, het, het is. Een, de middelen zijn natuurlijk steeds veranderd. Maar ik, je weet dan wel dat er vroeger ook wel, wel de spilletjes gepakt werden. Ja, door heb jij dat gedaan? Van nee, natuurlijk niet. Jij ja, gaat dat hier niet dus bevestigen? Nee, dat zei iedereen. Nee, dus iedereen. nee. nee ik, ik, ik, ik, ik, ik vond het altijd gewoon heel gevaarlijk. Wat van, heb ja. jij wel gebruikt dan? Om harder te kunnen fietsen? Ja, mijn vader zei altijd: je mocht gewoon goed eten. En dan uh, kom je er wel. En dat hebben we eigenlijk altijd gedaan. Gewoon uh, goed, gezond geheten. En wij waren misschien wel een paar kilo te dik. In verhouding met wat je nu hebt, want nu is in alle sporten is iedereen zo ontiegelijk afgetraind. En ja, wij deden gewoon goed eten en uh, lekker fietsen. Ja. Vind je het nog wel leuk om te kijken naar wielrennen? Jawel, ik vind het nog steeds leuk om te kijken. En de, zo komt Jan weer op de televisie voor het veldrijden uh, en dat uh, nou, gaan we zeker weer kijken. Wat vind jij van Marianne Vos? Nou ja, Marianne is een geweldige meid. Ze is, uh, is gewoon heel aardig. En, uh, heel, uh, dat ze kan eigenlijk alles. En het is geweldig dat ze nou weer de tiende wereldtitel gewonnen heeft. Ja, het hoeveel heb jij er? Ik heb er maar zes. Jammer, hè? Zeker weten. <laughs> maar dat is ook genoeg, hoor. Ja. Bedankt voor dit gesprek. Ja, Katie van Oosterhagen en Jules van der Wart. Te gast op de perstribune. De vroegere bokser Arnold van der Leiden. Drie keer brons bij de Olympische Spelen. En daarna begon hij met het geven van motivatietrainingen aan managers. Kom straks nog met je over te praten Arnold. Maar we hebben het er al eerder over gehad. Je komt oorspronkelijk uit Limburg. Kijk even mee naar de deur. Daar staat de postbode van dienst uit Limburg. De postbode van... <laughs> Stop, oh yes, wait a minute, the postman. Wait, wait, yeah. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Arnold. Uh, uh, je weet dat ik altijd uh, een fantastische, of een geweldige supporter van je geweest ben. En uh, ik weet dat jouw vader in dit geval ook een hele goede supporter van mij was. Maar ik vind je vooral uh, heel bijzonder, een heel bijzonder mens. En vooral op het gebied van. Je bent zeer sociaal, vind ik. Je bent een heel behulpzame man zoals er misschien maar weinig zijn in de sport... die niet alleen denkt aan zichzelf, maar ook aan andere mensen denkt. Je doet zoveel buiten, het, buiten je prachtige sport, wat boksen was, wat ook heel zwaar is. En ik weet dat je daar fantastisch in gepresteerd hebt. Het was niet altijd even makkelijk, dat weet je. En uh, ik weet ook nog dat je voetballer was bij de VVS, bij de kraai eigenlijk gezeten hebt... en dat je nog misschien wel hebt gedroomd van een voetbalcarrière. Dat is het niet geworden. Je hebt gekozen voor het boksen. Dat heb je fantastisch goed gedaan. Er is heel Nederland trots op geweest. Zeker op de Olympische Spelen, waar je helaas nooit kampioen bent geworden. Maar je weet gewoon, dat dat zat je iemand zat je toen in de weg. Dat was meneer Savon, de Cubaan, waar je moeilijk van kon winnen. Of beter gezegd, helaas niet van kon winnen. Die misschien wel een beetje beter en een beetje ruwer was. In dit geval was je ook, een beetje vond ik altijd, een te nette bokser. En daar bedoel ik vooral mee van, dat je um, geen killer was... maar een man die, die uh, zuiver bokste op de punten... Maar je weet dat ik een hele grote bewonderer van je ben. En ik hoop, Arnold, dat we elkaar nog lang mogen ontmoeten. En ik wens je het allerbeste. Met vriendelijke groet Willy Dullens. Dag Arnold. Willy Dullens, Fortuna Sittard. Nou, als er iemand een carrière in het vooruitzicht had. die het niet geworden is door een knieblessure, was het Willy Dullens. Hè? Ja, ja. Ja, uh, ja mooi, mooi dat jullie voor Willy uh, uh, hebben gekozen. En uh, dank je wel, voor je mooie woorden. En uh, ja, dat is nou een heel groot voorbeeld van iemand... die, uh, die vanuit zijn eigen kracht toch zijn weg heeft gevonden. Zijn droom, het, het grootste voetbaltalent uh, van Nederland in zijn ja. tijd. En dan met een blessure moest hij afhaken. En dat is ja. ongelooflijk jammer. En ik heb heel veel respect voor hem. Dat is iemand die fighting spirit heeft getoond. Frank Willaert in Nijmegen. 50 minuten zijn we onderweg. Net naar rust. Vitesse neemt eindelijk eens echt initiatief. Niet alleen maar de bal rondtikken, maar ook proberen dreigend te zijn. En het is binnen 5 minuten succesvol door een goal van Havenaar op aangeven van Rijs. Een goede aanval dwars door het midden. Rijs kopt de bal door op Havenaar. Die kan er nog net zijn grote teen tegen aanzetten En tikt de bal met een boogje over Sinou heen. En dat betekent dat Vitesse helemaal terug is in de wedstrijd die NEC voor rust compleet in handen had. Maar na rust dus. Niet meer. het is 1-1 in Nijmegen. De perstribune Met uh, Arnold van der Leijden, onze vroegere bokser, topbokser. Arnold, uh, we hoorden net Willy Dullens, ja. de voetballer... die de verwachtingen en zijn talenten nooit mm. heeft kunnen ontplooien... respectievelijk waarmaken door fysieke pech. Uh, jij zei net, uh, ja, ik heb hem met veel respect gehoord. Mm. Dat woordje respect, uh, is dat iets wat je in inspireert? Ja, respect uh, inspireert me zeker. Omdat uh, het is ook actueel. Hè? Het is iets waar we... Kijk wat in nou. de voetbalvelden ook vrij uh, recentelijk wat is gebeurd. Ja. het drama. Nou, je hoort in de, de, de Tweede grens... Kamer uh, al die sprekers zeggen... voorzitter, met respect voor de geachte afgevaardigden. Ja, en dan vind ik je... het zo'n hol cliché. Want ja, je, moet een defi... ja, je moet nutteloze woordjes. Je moet definitie geven van wat respect voor ons betekent. Mm. En, en dan vind ik wel dat je daar een paradigma voor kunt creëren. Zoals? Vanuit, de, de, uh, vanuit de politiek. Nee, maar het de, de is denk ik wel goed dat, dat, dat ook vanuit de politiek... dat we daarnaar kijken en dat we dat proberen mensen um, reflectie te geven. Ja. Van ja, kijk eens op die manier daarnaar. Zo gaan wij met elkaar om. Ik ben wel bang dat de inhoud van het woord echt uh, uh, aan slijtage onderhevig is... omdat iedereen maar zegt ja, met respect en zegt ja, respect, respect. Ja. Ja. Terwijl je denkt ja, maar wat bedoel je nou eigenlijk? Precies. Ja. Precies, dat is wat ik ook bedoel. En ik denk dat we daar, uh, daarom definieer wat respect is voor ons, wat dat betekent in Nederland. en dan, Ja, ik ben idealist, ja, dat <laughs> maar ook... dat zou wel mooi zijn... want dan, dan kunnen wij daar ook naar acteren en het gedrag daarop aanpassen. Ja, maar wat is het voor jou? Um, respect, ja, respect is ook natuurlijk heel breed. Waar kijk je maar, naar? Maar, maar als ik, ja, ik kijk even naar mijn boekje. Uh, wat ik heb geschreven oh. over respect... is dat het uh, eigenlijk... in ieder mens zit respect... Je moet het alleen eruit laten komen en een beweging laten komen. Als ik zeg respect. Uh, respect zit diep van binnen. Altijd klaar om eruit te komen. Dus dat zit in ieder mens. Dus als je dat eruit laat komen met en daar een goede, goede waardes aan geeft. En, uh, en uh, ja. Dan kunnen we ook beter met elkaar en respectvol met elkaar ja. omgaan. Ja. Dus maar in feite, zeg ja, laten we dat woord niet, niet, niet al te vaak meer noemen, respect... maar laten we het vooral doen. uit onszelf laten komen en laten blijken. Ja, en doen. Ja. Ja. Toon het. Ja. Toon het. En, uh, respect ja. zit vooral in het lichaam en in het lichaam, in het lichaam ja. zelf. En laat het eruit komen. Ja. Hoe, hoe concretiseert het zich voor jou, respect? Uh, door altijd integer te zijn. En wat mij betreft kun je pas alleen tegen zijn... op het moment dat je tegen blijft ten opzichte van de persoon die er niet is. Dan, uh, dan wek je respect bij de persoon dat die er is. Gewoon, je zegt nu niet, niet praten over iemand die er niet bij is. En vooral ja, niet weet negatief. Je, dus, ja. dadelijk is het, ja. zit het programma erop. Ja, gaan de we te bühne. ja, Nee, de ja. Ja. En we, ik zit ja. nog na met... want we hebben een fantastisch ja. team hier in de studio. Ja. En jij gaat even naar het toilet. En ze ja. Bieden, oh nou, wij ja, wij zijn toch ja. niet meer zo lang. Ja. Hoe vond je de vragen? Ja. Noem maar op. Ik zou ten in alle tijden... Ja. in tegenbleven ten opzichte van Ja, maar dan zou je misschien ook geweld moeten aandoen... of wat je werkelijk vindt. nee, nee ik er je, toevallig niet bij Nee, ben. Je mag wel zeggen, je mag ja. wel uh, oordelen... Ja, precies. maar ja. niet veroordelen. Ver, okay. Weet je, oordelen is altijd goed, want met respect oordeel je, maar veroordelen, dat is fout. Zeg, Arnold, dan ben ik toch wel nieuwsgierig hoe dat lastige jongetje van vroeger zo geworden is. Ik wil niet zeggen, wat is er onderweg misgegaan met je? Waarom ben je geen bokser geworden die een andermans oren afbijt, maar ben je juist deze kant opgekomen? Ja, door ook heel veel te winnen, maar ook essentiële wedstrijden te verliezen. En dat werd gememoreerd natuurlijk in, in de programma een grote concurrent zou voren. Ik heb zeven keer tegen een geboos, ik heb zeven keer verloren. Ja, maar je zou de zeven keer toch zijn oor af willen buiten om te winnen? Bij wijze van ja, spreken. natuurlijk. Dat, dat ego en die bepaalde agressie in me wel. Maar ik heb wel geleerd in die ring mijn agressie te kanaliseren... en een bepaalde mm. ruimte te geven. En er wordt ook vaak gezegd, ook, ook Willy uh, zegt het... Van, hij was eigenlijk te lief om te boksen. Dat was niet zo. Ik was alleen geen puncher. Ik had geen knock-out. Dan moet je met... Maar had je hem niet of wilde je hem niet? Nee, nee, ik had hem niet. Ik was geen knock en ik heb wel veel partijen voortijdig gewonnen. En ik was een stylist. En dan moet je ook die kwaliteiten die moet je dan inzetten. Ja, bijna inderdaad weer Mohamed Ali. Hè. Die voor twaalf 12, uh, 12 rondes uh, om je tegenstander heen dansen en tikjes uitdelen. Dan, uh... Ja, en maar dat dan waren nog... zijn kwaliteiten. Ja. En Mohamed Ali heeft dansen in het, in het, uh, het boksen gebracht. En dat is alleen maar, uh, ja. maar goed. Ja, maar, hoe, hoe gebruik je uh, jouw sportboksen als basis voor je workshops? Want je helpt de managers uh, ook op weg uh, in, in, in de wondere wereld waarin ze opereren? Ja, ik denk het wel, omdat uh, discipline, doorzettingsvermogen... wilskracht zijn ja. belangrijke elementen. En in een tijd ook van crisis nu is dat ook essentieel. En wat ik al zei in het begin, de gelijkwaardigheid in die ring is zo, is, de gelijkwaardigheid is nergens zo groot als in die ring. Dus het is nogal wat om die confrontatie iedere keer weer aan te gaan. Ja. Om in je eigen kracht te staan om dingen te doen. Dat is maar die managers die staan ook in een uh, figuurlijke ring. Maar de vraag is wel, zijn zij gelijkwaardig aan elkaar? Hè? Uh, want ze zijn misschien ook elkaars concurrenten... die proberen via ja. tricks en trucks uh, de baantjes van elkaar af te pikken. Uh, uh, ja, uh, die concurrentiestrijd kun je pas goed aangaan... als je uitga uitgangspunt eerst gelijkwaardigheid uh, gelijkwaardig hmm. is. En dan probeer je altijd te winnen. Want in die ring probeer je ook ten alle tijden te winnen. Maar je, ziet, je hebt wel respect voor de tegenstander die tegenover je ja. staat. En als je van daaruit opereert, ja, dan, dan blijf je ook integer... ten opzichte ja. van jezelf en je omgeving. Je, je gaf net ook al aan dat jij uh, in de, de, de vrouwenbokssport ja. uh, be beweegt... maar ben jij nog concreet bezig hier ergens met Nederlandse Nederlands talent? Ja, zeker. Ja, zeker. Dus, uh, ik heb een uh, groot talent die ik nu uh, mag begeleiden. Alicia Holskens, uh, een meisje uit de buurt van Eindhoven... En dat is het grootste talent, bokstalent, in, in Nederland op ik, dit ik moment. Ik vind het wel grappig, want luisteraars zien dat niet meer. Hij slaat ondertussen dat zwarte boekje wat je bij je hebt... met al, alle, alle puntdichten van jezelf uh, weer op. Terwijl je zit te praten, kijk je daarin. Nee, maar, nee. Zo, zoek je een tekst bij Alicia? Nee. Of, uh, dat nee, absoluut niet. Oh. Nee, maar dit is gewoon... Over omdat, talent? Omdat ik over talent spreek. En over Alicia praat, dan ga ik altijd bewegen. Want ah. Het is, een, uh, het is een groot talent. En, uh, vanuit de boxing academy. Ik heb een boxing academy samen met mevrouw Angela. Ja. Hebben we haar opgepakt. En we proberen haar te ondersteunen. Om haar talent te laten ontwikkelen. En ik weet zeker, als zij in haar eigen kracht blijft... en uh, blijft geloven in haar doel, dat doel, dat ze heel veel kan bereiken... en hopelijk uh, op te spelen in, in Barcelona en Brazilië kan ook Ja, ja uh, hebben we goud in handen? Uh, mogen we die drukte al opleggen? We hebben goud in handen, maar ze, ze is eigenlijk... Uh, de Nederlandse ja. boksbond heeft haar eigenlijk op dat moment niet opgepakt. Wij hebben haar opgepakt... Nu doet de Nederlandse boksbond dat ook. Ze zijn bezig zelfs nu met een bondscoach. Er zijn goede ontwikkelingen. Dus ik ben positief. En uh, dit is een meid die een, een jonge dame... die misschien uh, eindelijk naar Barcelona weer op de Spelen kan acteren... en succesvol kan zijn. We hopen het. Al ja. uw vragen, klachten, complimenten over de media kunt u kwijt. Dat weet u na 101 perstribunes op een handwaardapparaat. En dit is de oogst deze week. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant? Of wilt u de loftrompet laten schallen? Spreek dan in op het antwoordapparaat van de perstribune. Bel 035-677-6001. Ik erg me kapot dat ik niet naar Aijs kan luisteren. Ik ben blind en ik wil graag naar uh, het luisteren. Maar helaas, dat gaat niet. Ik vind het enorm jammer en teleurstellend. Goedemiddag. Het gaat over de muziek. Dat is altijd... Engelstalige popmuziek, ik denk voor 95 Wie bepaalt dat? Er is een heleboel soorten muziek, maar de radio draait Engelstalige popmuziek. Ja, heel uh, omheen stent altijd om 12 uur smiddags uh, een uitgebreid nieuwsoverzicht. En dan moet om half 1 het volgende programma onderbroken worden. Omdat er dan weer een paar punten, die al om 12 uur zijn genoemd, weer opnieuw moeten worden gemeld in de nieuwsuitzending. Kan het nu beperkt blijven tot een uh, nieuw nieuwsfeit? Het gaat over radio 5. Ik denk, laat ik het weer eens proberen. En dan denk ik, is dit nou volwassen radio of luister ik naar kleutertje luister? Ik wil even zeggen, we ben 63, maar dit vind ik, vind ik wel een beetje gek. Ik heb een klacht ten aanzien van de programmering van de NOS. Ik heb mij namelijk ontiegelijk geërgerd maandag over de mededeling dat onze koningin een mededeling zou doen. Waarom moet daar per se twee uur voor worden uitgetrokken met... Ik weet niet hoeveel herhalingen. Dit ging wel ten koste van het kinderprogramma... wat er voor vijf uur gepland stond tot half zes. Het is niet de eerste keer dat de NOS dit flikt... maar meerdere keren dat ze gewoon dus rustig twee uur... terwijl er niks te vertellen verder valt. Gewoon maar de zendtijd pikken. Dit was mijn klacht. Het antwoordapparaat van de perstribune. 035-677-6001 De koningin... En de lange voorbeschouwing Gerard Timmer. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Directeur televisie van de publieke omroep. Is dat nodig? Zo'n lange aanloop naar zo'n korte mededeling? Ja, kijk, op dat moment uh, wordt er in het beginsel toch een, uh, een journalistieke afweging gemaakt. Uh, laten we beginnen bij het feit dat het een, uh, natuurlijk een historisch nieuws is... dat het uh, ruim 30 jaar geleden is gebeurd. En dan valt er in die eerste uren het harde nieuws misschien nog niet gelijk uh, te vertellen... Alleen, er zijn wel veel nieuwsontwikkelingen daaromheen. En die wil je toch als journalistieke organisatie wat, wat, graag brengen. Wat was de nieuwsontwikkeling eromheen dan? Nou, er zijn, er zijn mensen die reageren daarop. Maar omdat wij bellen, zal ik maar moment, zeggen. Op dat moment houdt het, uh, houdt het Nederland bezig. Getuige ook het ja. feit... Dat uh, vanaf vijf uur ruim 1 miljoen, om precies te zijn 1,2 miljoen mensen, dat nieuws op dat moment ook willen volgen. Je merkt in de, in, op dit soort momenten, als er uh, zoiets wordt aangekondigd, en dat je vaak met andere nieuwsgebeurtenissen, als er zoiets wordt aangekondigd, dan is er, ja, dan is er honger naar nieuws. Dan wil je ook ja. vanuit de service dat ook zijn voor de kaart. Uh, het uh, het opmerkelijke is, of het, opmerk, het, het, het, het nieuws is er niet, er is alleen speculatie. Nou, dat was niet alleen speculatie. Ik denk zelf dat nee. er ook wel dat er, er, er, er, er dingen waren in het nieuws die uh, ja of het nou met reacties waren. Men, men mocht het harde nieuws op dat moment nog niet vertellen. Ja. Maar wat, het is in ieder geval onze ervaring dat op dat moment de kijker uh, vanuit de service wel het gevoel heeft, ik wil. Ik wil op de, ho op de hoogte gehouden Zeker. worden. Als er nieuws is, dan wil ik dat de uh, ja. televisie dat vertelt. Maar dat kun, je, dat kun je in tekst onder Sesamstraat laten doorlopen. Koningin, om zeven uur toespraak. Als er na de nieuws is, hoort u dat direct van ons. Nou ja, kijk, er wordt op dat moment even, laten we zeggen... er wordt, er wordt aan de ene kant er wordt er gespeculeerd, maar er wordt ook veel geduid. Er wordt hmm. verteld ja. wat het zou kunnen betekenen. Nee, maar dat is, dat is wel wat er gebeurt. En, uh, en de NLV heeft natuurlijk ook bronnen op dat moment. Er werd ook op dat moment gezegd... ...bronnen rondom het Koningshuis vertellen dat. Dus de Koningin had het zelf nog niet verteld. Nee. Maar er was wel vanuit bronnen rondom het Koningshuis het nieuws dat. Dus ik bedoel, het gaat verder dan dat er alleen ja. maar gespeculeerd werd. En voor de duidelijkheid... Kijk, wij, wij, wij, wij zijn zeer zorgvuldig met het onderbreken van kinderprogrammeren. Dat doen we nagenoeg... Nooit doen we maar zeer uitvoerig. Ja, maar nee, wat de vraag is: Gerard, wil je de zender vasthouden om, om de concurrentie uh, voor te blijven? Of zeg je nee, wij kiezen echt voor het gevoel van de kijker. Ik, ik wil erbij kunnen zijn op het moment dat het gebeurt. En uh, ik zie al uh, bewegende nieuwslezers. Dat is dat laatste. Het is, de kijker heeft die behoefte. Ja. Dus wij vinden dat we vanuit de service ja. er sowieso moeten zijn. Die kijker wil het op moment. Uh, er dicht op ja. kunnen zitten. En als je er dat op dat moment niet bent, ja, dan laat je echt een service ja. naar de kijker. Kun je Sesamstraat dan niet uh, gewoon naar Nederland 3 zetten? Naar, uh, naar, de, uh, naar de Zeppelin zenden? Zal ik, uh, trommerksel... ja, de afweging die, die op dat moment plaatsvindt, is dat Sesamstraat die dag al twee keer is uitgezonden. Ja. Plus het feit dat wij het ook op uitzending gemist laten zien... En we hebben ook andere programmering op Nederland 3. Uh, ja. De Zeppelin-programmering. Op dat moment is de ZEP programmering ook, Dus ja, het is een afweging die je op dat ja. moment maakt. Uh, Seasonswaar is die dag al twee keer uitgezonden. Ja. En we ontsluiten het ook op uitzending gemist. Ja, en leg dat de kinderen maar eens dus uit. Je kan niet aan de koningin vragen dat ze begint met een excuus aan de kinderen die naar Seasons te kijken. Hè? Nee, maar ik denk als die kinderen bij wijze van spreken straks vijf uh, jaar oh. ouder zijn. en je ja. vertelt ze uh, wat een groot nieuws dat was. Oeh. Als we het nog zouden dus als is als nog het dat op deze. Ja. Als we nog op deze dag zouden vinden dat ze straat niet hadden gezien... Nee. dan denk ik dat we op dat moment ook begrip voor op kunnen maken. Ja, en nu gaat alles uh, schuiven. Het schaap in Mokum uh, wordt een weekje opgeschoven... en dan zijn ze bij de EO weer boos, want die hadden de dramaserie Vincent van Gogh klaarstaan... die een weekje later begint, alle posters gedrukt... en dat wordt dan weer later dan op de poster staat. Ja, nou, die boosheid valt wel mee. De EO heeft uh, ons in ieder geval daarover niet gebeld. Ja. Uh, iedereen begrijpt op dat moment dat dit toch wel iets heel groots is... We hebben er ook draaiboeken voor. Die stemmen we ook af met de omroepen. Het is natuurlijk heel vervelend voor het specifieke programma. Maar we doen in de week na zo'n programma ook enorme inspanning om alsnog de kijker te laten weten dat het programma volgende week, in dit geval morgen, begint. Nou, het Max Opiniepanel, Gerard, uh, ik geef het je even door voor wat het waard is. 60% vond dat het te veel aandacht was voor het nieuws. Veel te veel aandacht. Zelfs 60%. Het is allemaal wat hè, met die percentages. En wat overdreven, 58 procent. Maar ja, wat je zegt, het was wel historisch natuurlijk. Nou, het is historisch. En kijk, hm. natuurlijk, wij nemen die mening van het Max-Opinie-panel ook serieus. Hm. En tegelijkertijd ja. zien we ook dat na die programma's... op die avond veel ja. gekeken wordt. Dus ook hier, de kijker heeft wel behoefte hm. om duidelijk te krijgen... Ja. wat deze troonsafstand nou betekent. Ja, en dat is bij ons uh, gaat van het wat meer misschien wat het over, voor de staat betekent... Uh, ja, uh, ja. Komt zeker. In beeld. ja oh, die hebben weer een eigen invalshoek. Oh, maar het is wel het gesprek van de dag. Dat is absoluut waar. Zeker. Gerard Timmer, ik dank je wel voor de toelichting op de vraag okay. van deze luisteraar. Ik hoop dat die naar genoegen beantwoord is. We hebben ons best gedaan, jij zeker. Um, nou ja, op naar de volgende keer. Je weet maar nooit. Nou, het kan misschien alweer 30 jaar duren. <laughs> deze, toch? Ja, het is wel het ritme van de laatste twee. Ja. Oké. Okay. Dankjewel. En als u ja, zelf een vraag oké. hebt, een klacht of een opmerking over de media, al dus even opletten.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 Ja, leuke wedstrijd hoor. Nu inmiddels. 66 minuten onderweg. 1-1 is het. En uh, Vitesse is echt gaan deelnemen aan het duel. Dat helpt uh, het kijkspel in ieder geval een, een, enorm. heeft ook kansen gehad na die 1-1. Ibarra was er een keer uh, goed door. Prima redding vervolgens van uh, Sinou. Nu de hoekschop voor Vitesse. Blijft de bal een beetje hangen en is het uiteindelijk Sinou die de bal uh, heeft. De doelman van NEC. En uh, nou, ik denk twee minuten geleden een vijftal kansen binnen 20 seconden voor NEC. Veldhuizen trad een keer goed op en op de doellijn nog een keer Cassia. Nu is het uh, naar binnen trekken van Rex. Het inschiet in de korte hoek. En dan uh, raakt de bal het net wel, maar dan aan de buitenkant. En daar uh, het publiek een beetje in de war geraakt. Want die zagen het net bewegen en die dachten het is 2-1 voor ons. Dat is niet het geval. Dat is nog steeds 1-1 na 68 minuten in Nijmegen. Arnold van der Leijden, weet jij waar je was toen de koningin de toespraak hield? Ik was thuis. En? Ja, ja, ik heb het gevolg. Ja, Hè? ja ik, uh, ik hou van het Oranje Huis. En ik, uh, ik vind dat wel momenten waar je even bij moet zijn. Of waar je even moet stilstaan. Ja. Uh, op wat er je hebt geen klagende kinderen om je heen over de Sesamstraat? Zijn ze te groot voor misschien? Of hij nee, of nee, zo? ze oh. zijn nog kleine kinderen. Maar nee, ook zij volgen dat. En ik moet zeggen oh. dat zij ook meegaan en dan willen, willen weten wat er gebeurt. En natuurlijk, in mijn kindertaal vertel ik dan wat, uh, wat er gebeurt. Ja. En, en is, zit er een jongetje bij, bij jouw kinderen? Ja, ik heb een zoon en een dochter. Kijk, en denk je bij die zoon, als hij maar geen bokser wordt? Uh, ze slaan hem misschien. Ze Dat slaan niet, elkaar uh, nog. <laughs> nee, nee. Uh, ze uh, nee. Uh, weet je, hij moet zijn eigen keuzes maken. Hij heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, maar ik kom niet uit een boksfamilie. En nee. hij is nu fanatiek aan het voetballen. Hij voetbalt goed, dus laat hem maar lekker voetballen. Ja, en schrijf jij voor kinderen? Of over de natuur? Of over de liefde? We hebben uh, respect uh, net... Nee, de, niet echt specifiek, maar het uh, kan wel komen natuurlijk. Maar ja. dat is eigenlijk voor iedereen. Is het, maar ja, je ziet bijvoorbeeld aan Jan Mulder hoe hij als uh, oud-topvoetballer... Ja. zich ontwikkeld heeft tot een, uh, een man van literaire statuur. Ja. Het, het, het, het kan zomaar opgesloten zijn in, in je persoonlijkheid. Ja, ik weet niet. Ik ben net 50. Hè. Twee weken ben ik 50 geworden. Twee ja. weken geleden ben ik 50 geworden... En, maar het is een proces, het is een goed ja. proces, wie weet. En, een mooie vergelijking met Jan Mulder. Ja. Mooie, mooie beuging <laughs> naar Jan Mulder. Hoor. Ja, hoe af natuurlijk, ja, hoed Zo. Hoed af, hij ja. dat aan. Heb jij voor ons uh, ter afsluiting van dit uur iets om op deze zondag nog eens over na te denken? <laughs> ik, ik, ik ga het proberen. Bril erbij? Uh, ja, een talent, omdat we hadden het ook over Alicia. Uh, blijven volhouden, blijven vastbeten in je doel. Blijven conditioneren, Ge geduld blijven tonen, dan ontwikkel je talent. Zo is het. En Alicia is 16. Maar hoe hou je er bij de lessen, jong meisje? Gaat het leven ontdekken? Dat Zeker. is de kunst. Dat, dat moet ook, maar het is een kunst om toch op, op, op de weg te blijven naar je doel. Arno van Leiden, ik vond het fijn dat je hier wilde zijn. Bedankt. Graag gedaan. Voor deze rit naar de studio. Te Hilversum, de perstribune zit erop. Het antwoordapparaat staat op uw beschikking. 677-6001-035 daarvoor. Straks langs de lijn. Ik wens u een fijne zondag. En tot de volgende keer. Hé, hey, psst. We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse radio. Komt een mevrouw van de NS aan? Misschien kan ik die eventjes wat vragen. Mevrouw van de NS, mag u met de media praten of niet? Wil u even doorlopen? Nee, wat bent u aan het doen? Wat bent u aan het doen? Wie bent u? Nou, je wordt hier een harthandig vastgepakt door een meneer. Ik weet niet wie het is. Wie heeft een NS-jasje. Ik neem aan dat hij van de Nederlandse spoorwegen is. Goed, de trein, 7 uur 53, gaat uh, vertrekken. U heeft geen vergunning. Op dit moment, wat zegt u? U heeft geen vergunning. Waarvoor heb ik een vergunning nodig, meneer? Om hier te filmen. Om hier te filmen? Ik ben niet aan het filmen, ik ben van de radio. Ja uit Brabant, meneer. De perstribune is een programma van Max. Wie zijn de beste Nederlandse artiesten van 2013? Maandag 11 februari worden de Edison popprijzen uitgereikt. De grootste kanshebbers zijn komende week live te gast op Radio 1. Tot en met donderdag vanaf 2 uur, genomineerd voor de Edison Popprijs 2013. God knows I'm in need of some sort of Live in Dit is de dag op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Let op. Aanstaande maandag 4 februari zendt de overheid er om 12 uur een NL-Alert controlebericht uit. Wanneer je dit bericht ontvangt, weet je zeker dat jouw mobiel juist is ingesteld voor NL Alert. Zo ben je direct op de hoogte als er echt een noodsituatie is. Wil je meer informatie of weten of jouw mobiel al geschikt is? Kijk dan nu op nlalert.nl. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.